Het treinverkeer tussen Heerlen en Valkenburg werd vanwege de brand stilgelegd. In het historische pand zaten onder andere de VVV en een reisbureau. De bovenverdieping werd bewoond. De drie bewoners konden op tijd wegkomen. Vrijdag was er al een brandje in een schuur bij het station. Dat kon de brandweer snel blussen, maar vanavond sloegen de vlammen uit het dak van het hoofdgebouw. Bij een reeks explosies in een munitiedepot in Brazzaville, de hoofdstad van de Republiek Congo, zijn meer dan 200 doden gevallen.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 Zes dagen geleden onderging Chavez in Cuba een operatie. Volgens hem, volgens hem zelf herstelt hij snel. Artsen vonden een groeiende, vermoedelijk kwaadaardige tumor in zijn bekken. Daar werd vorig jaar juni een tumor ter grootte van een tennisbal verwijderd. De nieuwe tumor was aanmerkelijk minder groot en had een doorsnee van 2 centimeter. De president vloog 24 februari naar Cuba. Zijn aanwezigheid voerde speculaties over zijn gezondheid.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 Feyenoord won met 1-0 van FC Groningen en Utrecht NEC bleef 0-0. Het weer, vannacht in het hele land regen, het koelt af na een graad of 5. In Zeeland gaat het aan de kust hard waaien. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen, het wordt ongeveer 7 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig met, van, met tot en met woensdag veel regen. Dit was het NOS Journaal. Wapenindustrie, kolencentrales...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 Binnen zit John Jansen van Gaanen. Zeggen ze, met meer bezuinigen bezuinig je de economie kapot. Nou, dat wil ik niet. Zeggen anderen, met niet bezuinigen reist de staatsschuld de pan uit. Staan van die verontrustend oplopende koortskaarten bij. Nou, ik heb zelf nul schuld, dus dat wil ik ook niet. Bent u er al uit? Ik wens de vijf heren en mevrouw Fleur morgen veel wijsheid toe. Goedenavond, een uitzending vol conflict is dit oog. Onoplosbaar conflict soms. Neem de Falklandeilanden, van wie zijn ze eigenlijk? Van de Engelsen, de Argentijnen, de Falklanders? Van wie er het eerst voet aan land zetten en waarom dan eigenlijk? En van wie is Curaçao? Van wie is Nederland? Je komt er nooit uit, denkt cultuurhistoricus Thomas van der Dunk. En volkenrechtkenner Paul de Waard levert commentaar op deze kwestie. En de staking van de schoonmakers duurt vanaf morgen alweer langer dan de vorige, die twee jaar geleden negen weken duurde en het eind is nu nog allermins in zicht. Waar is het eigenlijk om begonnen? Hoge loon of ook waardering en respect? Twee stakers, Ria Ostra en John van der Dorp Walraven, komen helemaal uit Groningen om het ons uit te leggen. En biokunst, wat is dat? Uh, een kunstmatig gekweekte zebra met twee hoofden... lichtgevende konijnen, kogelvrije huid... een nieuw museum in Pittsburgh is gewijd aan kunstmatig leven. Valt een pittig robbertje over te debatteren... en Rob Swijnenberg, hoogleraar kunstgeschiedenis in Leiden... en biokunstenaar Jalil Essaidi geven een voorzet. Of het morgen ruzie wordt in de coalitie weten we niet... maar wij inspecteren om 5 voor 12 alvast het interieur van de plaats van handeling, het katshuis. Maar eerst de kranten van morgen vroeg en nu het voornaamste nieuws van heden. Zondag 4 maart. Vladimir Poetin wordt opnieuw president van Rusland. In de eerste ronde kreeg hij volgens de exit polls ongeveer 60% van de stemmen. In Moskou werd hij toegejuicht door tienduizenden aanhangers. Poetin kreeg er tranen van in zijn ogen. Hij feliciteerde iedereen met zijn winst. Ik was u een keer, we hebben Terwijl de aanhangers van Poetin feestvieren, is de oppositie boos. Dit was volgens de liberale oppositieleider Nemtsov geen verkiezing... maar een toneelstukje om Poetin in het zadel te helpen. Het is een imitatie. Het lijkt like observers foto's, candidates, whatever. Maar een Vlaamse rust die op de ambassade in Brussel stemde, heeft er meer vertrouwen in dat de verkiezingen eerlijk zijn verlopen. We zouden dat hopen. Dus de vorige verkiezingen zijn waarschijnlijk uh, ja, vervast geweest. Maar uh, deze we zouden hopen dat ze wel eerlijk zouden verlopen. De oppositie gelooft er niets van. Vanmorgen staan alweer demonstraties gepland. En morgen we we een andere wave van protesten tegen wat er in het land gebeurt. we will demand early elections. In Congo zijn meer dan 200 mensen omgekomen door een aantal zware explosies. Die ontstonden door een brand in een munitiedepot in de stad Brazzaville. Tweede explosie van explosie! -tons. Madonna. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, Doordat deze mannen de explosie van een flinke afstand filmden... duurde het even voordat ze die ook hoorden. Door de druk van de explosies veranderden huizen in ruïnes. Mensen raakten gewond door rondvliegend glas en huizen die instorten. Deze man kreeg een muur op zijn hoofd. Sommige Congolezen dachten dat er opnieuw oorlog was uitgebroken. De voormalige Franse kolonie heeft de afgelopen 50 jaar al meerdere staatsgrepen en een burgeroorlog achter de rug. Nederland houdt de adem in voor de bezuinigingen die de VVD en CDA samen met gedoogpartner PVV de komende weken gaan verzinnen. Het begrotingstekort loopt volgend jaar op naar 4,5% en het Europees maximum is 3%. Procent. Miljarden bezuinigingen zijn nodig om dat te halen. En daar moeten we niet zo moeilijk over doen, vindt de president van de Europese Raad van Rompuy. Ik zou de toestand ook niet overdramatiseren. De inspanning is in vergelijking met andere landen... Eigenlijk niet zo groot. Trouwens, maak u bos maar nat. Volgens Van Rompuy zijn we er nog niet met die 3%. Binnen een jaar of vijf moet het begrotingstekort nog verder naar beneden. Ik wil u niet verder ontmoedigen, maar de 3% is niet het einde van het verhaal. We hebben een verdrag goedgekeurd... waar we naar een structureel evenwicht op de begroting moeten gaan... of een heel, heel licht tekort. Dus hè? 0%? Ongeveer. Aan de telefoon nu Latijns-Amerika-kenner Edwin Koopman. Um, uh, de Venezolaanse televisie vertoonde vandaag beelden van een vrolijke president, Hugo Chávez. Vanuit Cuba bevestigde hij dat bij een recente operatie opnieuw een kankergezwel bij hem is weggehaald. Van hetzelfde type als waar hij eerder van was verlost. En Chávez hield een uh, Venezolaanse krant van gisteren in beeld. Misschien wel om te bewijzen dat hij echt nog vitaal is. Ah, nuestro correo del Orinoco, correo de hoy, sábado. Sábado 3 de marzo. Es el mejor periódico en Venezuela. Aan de telefoon dus Edwin Koopman in, het, in dat interview eh uh, Edwin liet Chavez twee kranten zien, één Cubaanse en een Venezolaanse krant van gisteren, duidt dat er op dat men thuis enigszins sceptisch is over uh, of het wel goed met hem gaat? Nou ja, vooral bij de oppositie natuurlijk, want die, uh, ja, die wachten nu de verkiezingen af van oktober. En ja, er wordt niet hardop, maar toch wel zeker achter de schermen gespeculeerd over dat het heel erg slecht met hem gaat, juist. Dus deze boodschap van die krant was zeker aan hun gericht. Ja, leeft de bevolking van Venezuela met Chavez mee? Ja, de bevolking bestaat niet. Dus het is echt duidelijk twee helften, maar zijn aanhang, zeer zeker. Uh, ze zijn er ook allemaal van overtuigd dat het waar is, want die zegt dat hij echt springlevent is, dat het fantastisch met hem gaat. Ondanks het feit dat hij iedere keer weer onder het mist moet voor een kankergezwel. Ja, ja. Dus die helft van de bevolking deelt zijn optimisme? Ja, absoluut. En die geloven het ook allemaal. En, en die speculeert dus niet al over een mogelijke opvolger? Nou stiekem wel. Het We gaan natuurlijk om, juist omdat er zo weinig bekend is over wat er precies aan de hand is en hoe het echt met hem gaat. Ontzettend veel geruchten hoe het dan uh, misschien, uh, hoe slecht het dan misschien zou kunnen gaan. Maar in praktijk is er geen kroonprins. Er is niemand die uh, echt in de voeten van Chavez zou kunnen treden of die hij zou hebben benoemd om uh, om straks, uh, uh, als, als hij er niet meer zou zijn, de macht over te nemen. Nu ook. Hij is ziek. Hij is niet ineens in zijn eigen land. En de vicepresident heeft niks te doen, die heeft de macht niet overgekregen. Hij heeft alles nog in handen. Dank Edwin Koopman. Tot zover over de zieke Chavez. En naast me zit Freddy van Tijn. Die heeft de kranten vanmorgen vroeg doorgenomen en een overzicht samengesteld. En dat begint zij nu voor te lezen. Er is een meevaller bij het begin van de onderhandelingen over de bezuinigingen. Volgens de Telegraaf is het financiële gat dat in 2013 moet worden gedicht... om de schatkist op orde te krijgen, kleiner dan 9 miljard. Dat melden bronnen rond het kabinet. Het gat is waarschijnlijk een paar honderd miljoen euro tot een miljard... kleiner dan het Centraal Planbureau meldt. Dat verschil komt doordat het CPB in de Ramingen... ook uitvoeringstegenvallers heeft meegenomen. En een deel daarvan wordt al in 2012 opgelost. D66-Kamerlid Koolmees heeft dat ontdekt. Trouw schrijft naar aanleiding van twee berichten... dat de invloed van de PVV op het kabinetsbeleid niet overschat kan worden... Trouw doelt a. op het besluit van het kabinet vrijdag... om het hebben van twee nationaliteiten verder te ontmoedigen... en b. op het streven om gezinshereniging verder af te remmen. Trouw vindt dat de coalitie de neiging vertoont... de internationale samenleving de rug toe te keren... en onderstreept dat dit de prijs is voor de gedoogrol van de PVV. Als de voedingsindustrie niet snel het zout- en vetgehalte omlaag brengt... neemt het kabinet wettelijke maatregelen. Uit recent onderzoek blijkt dat 85 procent van de Nederlanders te vet en te zout eet. Minister Schippers van Volksgezondheid geeft de producenten tot eind dit jaar... om hun leven te beteren, schrijft de Volkskrant. Schippers vindt dat de reductie niet snel genoeg gaat. Maar ze wil de producenten nog een kans geven... want als de industrie meewerkt, is het resultaat beter schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. Morgen begint overleg over preventie in de gezondheidszorg... tussen de minister en de Kamer. Twee grote Britse politiekorpsen willen een deel van hun taken uitbesteden. Beveiligingsbedrijven worden dan verantwoordelijk... voor onder meer het vasthouden van verdachten, het oplossen van misdaden... volgen van gevaarlijke individuen, dagelijkse patrouilles... en uitdrukken naar incidenten, dat schrijft de Volkskrant. Minister van Binnenlandse Zaken May heeft gezegd... dat er wat haar betreft zoveel mogelijk mag worden geprivatiseerd... En die privatisering van de politie past in een trend. Zo hebben een paar andere korpsen hun papierwerk al uitbesteed, schrijft de Volkskrant. Tandartspatiënten hebben de afgelopen twee maanden massaal hun beklag gedaan bij de Nederlandse Patiëntenconsumentenfederatie, sinds in januari de tandartstarieven vrij zijn geworden. Uit een onderzoek van de Patiëntenfederatie blijkt dat tandartsen voor verreweg het grootste deel van de behandelingen meer vragen dan zorgverzekeraars vergoeden. Volgens Arjen Robben wordt in Duitsland, citaat... een persoonlijke oorlog tegen hem gevoerd door één of twee kranten. De pers ging op onderzoek uit. Sportverslaggever Burkert van de Süddeutsche Zeitung noemt dat een raar verhaal. Volgens hem mist Robben het vermogen om kritiek te relativeren. Arjen trekt zich alles persoonlijk aan. Ik heb zelden zo'n gevoelige jongen meegemaakt, zegt hij. En dat woord gevoelig gebruikt ook een weekbladjournalist. Je ziet, aan alles, je ziet het aan alles bij Arjen. Aan zijn lichaam, zijn gezichtsuitdrukking, zijn bewegingen. En wat er nou eigenlijk aan de hand is, wordt niet duidelijk. Want ook Robben zelf geeft verder geen uitleg. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen.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 Wait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 This is his dream. Give me something, James Morrison. En die treedt eind mei op tijdens de slotdag van Pinkpop. Uh, zaterdag om tien uur gingen de kaarten in de verkoop. En uh, voor die slotdag waren de kaarten binnen een paar uur uitverkocht. Zo. Uh, negen weken alweer staken de schoonmakers. En dat is nu net zo lang als de vorige staking van twee jaar geleden. En het einde lijkt nog lang niet in zicht. In de studio twee... Van de 3500 actievoerders. Ria Ostra en John van der Dorp-Walraven. Welkom. Goedenavond. Goedenavond. Helemaal uit Groningen gekomen. Uit Dank. Groningen. Ja, Bravo. Ja. Bravo. Maar dat hebt u voor de strijd over? Ja. Absoluut. absoluut. Oké. Okay. Um, ja, Als jullie niet staken, uh, waar werken jullie dan? Wat? Uh, ik werk op de universiteit uh, Natuurkunde, Scheikunde, Sennekeborg... Ja. Maar je bent niet in dienst van de universiteit, maar van een schoonmaakbedrijf. Van een bedrijf. schoonmaakbedrijf, ja. Die dan een contract sluit met de universiteit voor uw werk. Ja. ja, ja. En nu? Ja, ik werk in, uh, in Onnen. Ik uh, reinig in? de trein. Onnen? Onnen, ja, dat ligt uh, in Haren bij Groningen. Zeker. Ja. En uh, daar reinig ik de trein en voor nettrein. Oh ja. En. Uh, Leuke baan op zich. Oké, okay. ja, ja, ja, daar gaan we het nog over hebben. Uh, hoe lang zitten jullie al in het vak? Ik zit 36 jaar in het vak. 36, Ja, zo. ja ik zit nu uh, uh, twee jaar bij de treinen. En ik heb een tijd wat anders gedaan. En daarvoor heb ik wel wat schoonmaakwerk gedaan. Ja, dus alles bij elkaar opgeteld een jaar of zeven, denk ik. Ja, maar uh, u bent uh, de veteraan. Ja, deze, ik ben het veteraan, ja, ja absoluut. Uh, negen weken, zo, er zijn maar weinig stakingen die zo lang duren. Ja, het, u... is, het, is, het is jammer dat het zo lang moet duren... Ja. Om, uh, om in Nederland menselijkheid op de agenda te krijgen. Ja. Dat is uh, dat dat negen weken moet duren. Ja. En uh, als je gaat aankloppen, of zoals wij dat zo mooi zeggen... op de koffie gaat bij de schoonmaakbaas om eens een verhaal te halen... en je krijgt te horen dat ze op skivakantie zijn... Ja, dan, ja, dan, euh, dan, dan schiet ze er het er ook mee niet voor. op met de staak. Nee. nee, dat schiet nee. er niet op. Nee. Hebben jullie er nog geen uh, genoeg van? Nee. Nee? Nee, nee. we gaan nee. door tot we dat hebben. We wat we hebben willen. Ja. Ja. Ja, ja, maar het zijn je... helemaal niet van die rare dingen die we vragen. Absoluut niet. Ja. Nee. Ik bedoel, als het nou, We vragen geen gouden bergen of zo, we vragen een beetje landsverhoging. Uh, maar zelfs dat uh, is nog overlegbaar. Uh, waar het ons om gaat, is, is de, wachtdagen de wachtdagen die er voor ontstaan, uh, als wij ziek worden. Wachtdagen, even uitleggen, dat is bij ziekte. Ja. De wachtdagen is bij ziekte, ja. Als ja. wij uh, ziek worden... Je krijgt uh, een aantal dagen... Twee dagen. Betaald. Twee dagen, ja. Ja. Twee dagen uh, zijn voor eigen rekening. Ja. En ik heb dat van de week bij, uh, bij Peter van der Voorn... Een, uh, de directeur, algemeen directeur van de ISS voorgelegd. Ja. En ik heb hem gevraagd waarop dat gebaseerd is. En toen kreeg ik als antwoord. Ja, maar als een van de schoonmaakdames. een, een ziek kind thuis hebt. dan melden ze zich maar te pas en te pas ziek. Ja. Toen dacht ik van. Maar wij, wij horen net van de kant van de vakbond, van bondgenoten... dat het in geen enkele cao zo slecht is. Er bestaan nee. overal vaak wel één wachtdag. Ja. Vaak ook nul wachtdagen. Ja. De enige cao met, enige twee, wachtdagen. met twee wachtdagen. Dus ja. als je niet ziek bent, dan krijg je twee dagen niks. Twee dagen nou, dat betekent als ik nu griep krijg en ik wil mijn dagen terug hebben... dat ik minimaal zes, zes weken de griep moet hebben. Ja, ja dat is natuurlijk absurd. Dat is te gek verwoorden. Ja. Uh, uh, en, en dan wordt er gezegd, ja, maar jongens, na zes weken krijg je die twee dagen terug. Ik ik, ja, ik snap. Ik dat kan er... me niet voorstellen ja. dat iemand met zes weken thuis is met griep. Nee. nee. nee. Nou, het gaat dus om, om, om loon, eh, ziekteuitkeringen... Ziekteuitkering. maar het gaat, hoor ik ook van alle kanten, ook om respect. Ja. Respect, ja. Nou, daar kan Ria u een mooi voorbeeld van geven. Uh, Ria. Um, ja, um, voor een post geleden is een uh, collega van mij... die is 65 jaar geworden... door onze werkgever is daar totaal niets aan gedaan... Ja. Um, die man die is ruim dertig jaar in dienst geweest ja, en bloemetje. nog geen bloemetje. Als wij als collega's met elkaar niet elk een paar centen bij elkaar gelapt hadden, dan had die man zo ja, weg kunnen Het zal veel mensen een beetje raar in de oren klinken. Jullie staan dus Tevens voor een bloemetje. Nou, het gaat niet eens om het bloemetje, maar het gaat om het stukje respect ja. wat iemand verdient. Um, als, laat, laat ik de vraag anders stellen. Ik weet niet hoe lang u al voor uh, de radio werkt. Maar stel nou dat u oh, op het punt sinds komt... sinds mensenheugenis. Ja, stel dat u op het punt komt dat u er echt mee moet of wil gaan stoppen. Ja. En u ruimt op vrijdagavond uw desk uit. En maandag zit u thuis en u denkt... Ik heb nog niemand de hand geschud en niemand heeft tegen mij gezegd... Nee, dat dat komt. Leuk dat je er was al die jaren. Ja. Dat komt gelukkig ja. niet voor. Nee. Dat, dat, nou, dat ja. gebeurt bij ons dus wel. Ja. Is uw werk er in de afgelopen jaren op achteruit gegaan? Ja, de werksfeer is achteruit gegaan. Ja, ja. Maar ja. ik hoor en ook dat het de, de, de, hoe langer hoe meer opjagen ja. de werkdruk de werktdruk. De werktdruk die Kun je daar een voorbeeld van geven? Ja. Ik, heb, uh, ik werk dan zelf bij de treinen en uh, als ik het heb over een firm 6, dat is een trein dubbeldekker, zes bakken achter elkaar, ja. dan stond daar in het verleden uh, uh, 60 uur voor. Dat is toen teruggedraaid naar 53 uur. Ze hebben het zelf in hun hoofd gehaald om er 36 uur van te maken. Dat is dan weer teruggezet naar 41 uur, maar je moet steeds meer werk in steeds minder ja. tijd doen. Ja. En dat heeft met die aanbestedingen te maken. Okay. Ja. ja, ik hoor een sterk voorbeeld. Bijvoorbeeld bij Philips wordt de eis gesteld... dat je een toiletpot die moet je in 90, 90 seconden, seconden schoon seconden, moet seconden, ja. seconden ja. kunnen ja. maken. Ja, nou, ik vind het knap. Nou, probeer het ja, maar Ja, het Je hebt kantoorruimtes die eigenlijk best wel groot zijn. Eer je de prullenbak leeggegooid hebt... Ja. Dan is het tijd om. Ja, ik hoor dat uw werkgever bijvoorbeeld bij de Belastingdienst de eis Wat was het ook weer? 3000 vierkante 3000 meter stofzuigen. 3000 vierkante meter. In één uur. Ja, ja in maar daar da da da moet ik wel voorbij zeggen. Dat was inderdaad Duo Belastingdienst. En die zijn door de uh, ISS heeft een kort geding aangespannen tegen de Belastingdienst. Dat is de werkgever, ja. de dus, Ja, dat is schoonmaak, de ja, schoonmaakbaas, ja. uh, zeg maar. En die hebben een kort geding aangespannen omdat ze zich uitgesloten voelden van mededinging. De rechter kon nog net lachend zeggen, hij is afgewezen. Ja. Want zelfs die leek het onmogelijk dat iemand 3000 vierkante meter... kon stofzuigen binnen één uur. Ja, ik hoor dat je daarvoor een tempo van 6 kilometer per uur moet en, lopen nou, het met ja. die stofzuigen. Ja, stofzuigen. Het kan, het ja. kan maar dat ja. kost een kleine investering voor de schoonmaakbedrijven. Ja. Dan moeten je er namelijk rolschaatsen gaan kopen voor ons. Maar ja, Ik kan me voorstellen dat jullie vinden dat zulke soort regeltjes... en zulke soort opjagerijen ook afbreuk doet aan je vakmanschap. Ook, ook, ook. Dat, ook dat, als... als uh, uh, als ik in een trein schoon moet maken en daar staan bepaalde modules voor die ik moet doen. dan ik ben dan zelf voorman. dan moet ik tegen mijn jongens zeggen. jongens, het moet binnen zoveel tijd. dit gaat ons lukken. Ja. En aan het einde denk ik. hebben de jongens wel voldoende pauze gehad? Ja, dat zijn dingen dat ja. kun je niet waarmaken. Ja. Uh, waar komt het vandaan, die opjagerij? U had het over contracten. Ja. Uh, het, dus het, uh, het, het zijn, het zijn uh, vaak uh, nieuwe contracten die afgesloten worden. Die worden door de schouwmaakbedrijf, met, met die universiteit, met de universiteit of, NS, of, of, of dan dan met ja. wie dan ook. En daar wordt zo weinig voor besteed aan geld... Dus dat iedereen die gaat al minder voor al minder geld ja. inkopen. Dat is zeg, zeg maar een prijzenoorlog. Ja, het is een ja. prijzenoorlog. Ja, maar daar zijn jullie de het dupe van eigenlijk. Waar wij de dupe van worden, ja. werkzaamheden... wat eerst uh, iedere dag zou gebeuren... dat gebeurt nu nog drie ja. keer in de week... En dat gaat straks naar één of twee keer in de ja. week. Ja, maar het erger daarvan is dat in het contract met de, werk, uh, met de opdrachtgever staat dat het toch iedere dag gebeurt. Ja. En als, als schoonmaker krijg je de opdracht, als het niet helemaal vies is, laat het dan laat maar. Het dan, dan kun maar je wat tijd iemand ja, anders. Dan ja. kun je dan, dus je... het is ook nog ja, op zijn Groningen zeg, verneukerij van je baas. Ja. Krijgen jullie steun van het publiek? Uh, Absoluut. Ja. Oké. Okay. Ja, absoluut. Maar ik kan me voorstellen ook dat veel mensen zeggen... ja, dat moet overal bezuinigd worden, bedrijven moeten bezuinigen. dat het voor jullie moeilijker is uh, om dit te winnen dan twee jaar geleden. Ik, ik, nou ja, goed, we hebben een foutje gemaakt, oh. denk ik. Ik denk dat we een fout gemaakt hebben. Wij hebben namelijk, als ik voor mezelf spreek, uh, bij NS... hebben wij een gedoog dat, uh, omdat zij de code verantwoord marktgedrag getekend hebben... hebben wij toegestaan dat zij de hoogst noodzakelijke reiniging mochten doen... zodat nou, het niet ja. zou vervuilen. Inmiddels worden er zoveel uitzendkrachten ingezet... dat het niet dat eens er merkbaar is dat de stakers nee. er, niet, er niet zijn. Nee. Nee. Houden jullie rekening met de mogelijkheid dat je het niet wint? Ja, die mogelijkheid zit erin, maar die zit nog niet in het gevoel. Oh, nee. nee. Voor nee, ons, vol, in ons gevoel, gevoel, nee. uh, in gevoel, moet er iets gevoel moeten iets beters steeds ja. winnen. Ja, ik ja. kan me nou voorstellen dus wat jullie doen als je werkt. Maar mag ik nog vragen, wat doe je nou de hele dag als je staakt? Dan rijd ik bijvoorbeeld naar Hilversum om een interview af te geven met u. Ja, dan ja. ben je ongeveer een dag onderweg. Ja. En u? Uh, nou, ben je ben uh, fulltime bezig met actievoeren? Ja, ik ben fulltime bezig met actievoeren. Uit ja. de ouderwetse posten, gebeurt dat nog? We gaan uh, overal heen, door heel Nederland. Maar moeten jullie ook zoals vroeger werkwilligen overtuigen om ja. ook te staken. Ja, dat proberen ja. we allemaal. wel, dat gebeurt nog steeds. Ja. Ja. Als u machtige arm het wil, staat het radenwerk stil. Zijn nog die tijd is nog niet uh, voor mij. Nee, nee, nee, nee, nou, nee, zeker niet. Dank Ria Ostra en uh, dank John van der Dorp-Walraven. U ook bedankt, Goede reis voor de terug naar het Verre Groningen ja. en succes met de, met de staking. U ook bedankt. U ook bedankt. Oké. Johnny Raid, hoorde u, die komt eind deze maand met een nieuw album, Slipstream. En daar komt dit nummer van: Dat heet Ride Down the Line en dat is oorspronkelijk van Jerry Rafferty. Welkom, Thomas van der Dunk. Goedenavond. De cultuurhistoricus. De kwestie is deze: Argentinië en Groot-Brittannië zijn en allerminst voor het eerst weer verzeild geraakt in ruzie over de Falkland-eilanden, alias voor de Argentijnen de Malvinas. En ja, dat zijn dan uh, van die conflicten waar het steeds gaat over het rechtmatig bezit van zulke eilanden. Um, ja. Waarom laait het conflict volgens jou nou weer eens op? Nou, wat nu precies de concrete aanleiding is, was, was dat de Britten dus nu daar in de buurt wilden naar olie gaan boren. Ja. En daarmee legt u weer een bepaalde claim op de grondschat. Kijk, als het helemaal gaat om onbewoonde rots, uh, waar helemaal niks interessants is economisch, dan hebt zo'n conflict op een gegeven moment meestal wel weg. Ja. Maar het gaat hier natuurlijk gewoon om economische rijkdom. En ja, dan is het, een, het is natuurlijk een... Dus is er in internationaal uh, rechtelijke zin... is hier natuurlijk een oplossing voor gevonden. Er zal ongetwijfeld wat over bepaald zijn. Maar in morele zin is het in een onoplosbaar probleem. Want de, uh, de Britten zeggen van ja, maar de mensen die daar wonen... Het zijn een paar duizend mensen, geloof ik, veel meer zijn. Die ja. zijn gewoon Britse onderdaan. Die mogen toch kiezen, zelfbestemming. En die Argentijnen zeggen, ja, maar dat was ooit kolonisatie. Hebben dat over. Waarop ik zeg, dat is waar. Alleen, Spaans was ook niet de moedertaal. Nee. In Latijns-Amerika, die Argentijnen komen ook ergens vandaan. Dan krijg je dus het probleem van... Hoe maar lang wat zeg je nou, ergens... ze hebben allebei gelijk of ze hebben allebei ja, ongelijk? Ja, ze hebben eigenlijk allebei gelijk. En dat is bij veel van dit soort zaken is dat het probleem. Dus moreel gewoon. Hè? Ja, ja. De Turks, de Britten waren in de tijd... In 1833 was het volgens mij natuurlijk gewoon de brute agressoren. Ja. Maar dat waren de Spanjaarden, waar die Argentijnen van afstemmen. Drie eeuw eerder natuurlijk ook. Drie ja. eeuw eerder natuurlijk ook geweest. Ja. Maar hetzelfde uh, kunnen we zeggen van uh, Curaçao wordt ook geclaimd voor de Venezuela. Is het nou van ons of van ja, Chavez? Nou ik weet niet of, op, uh, of je bij, Venezuela, bij Curaçao kan zeggen dat daar dus de Venezuelen ooit gewoon zijn. Dat weet ik niet precies. Maar een heel mooi voorbeeld vind ik altijd uh, Indonesië. Ja. Uh, Nederland was zeer verontwaardigd over het feit dat de Japanners kolonisatoren naar binnen vielen. Wat ja, waren we zelf? Wij waren wij alleen, eerst. Alleen, wij waren de eerdere colonisatoren en we waren al zo lang als colonisator... dat wij in onze eigen ogen de legitieme eigenaar waren. Denk aan die discussie die recent een aan de politieke acties en Drees... dat soort zaken waar ja. iemand schreef van... ja, maar wij konden het toch niet verloren laten gaan vanwege de rijkdom van Indië. Welk ja. moreel recht? In de ogen van de Indische bevolking waren wij natuurlijk even goede indringers. En die hadden dan zelfs nog iets meer het idee: de Japanners zijn in ieder geval nog Aziaten en anders als verwant. En die Nederlanders kwamen van verre Europeanen. Ja, zijn er veel van dat soort conflicten in de wereld? De, de hele wereld? wereld stikt ervan. Het Brits-Ierse conflict is in feite hetzelfde. De Britten, de Engelsen moet je op dat moment nog zeggen, die vanaf de 16e eeuw. Ierland zijn gekoloniseren, eerst natuurlijk militaire bezetting, hoofdveroveren. Vervolgens leidt dat natuurlijk tot migratie. En daar wonen dus nu ook al 300 jaar, uh, in Noord-Ierland vooral, protestanten. Voor wie dat een volstrekt, even logisch onderdeel van Groot-Brittannië is als Londen. Ja. Spanje en de Basken. Uh, Baskenland was natuurlijk een aantal eeuwen volstrekt volgens het internationale recht, erkend onderdeel van Spanje. Dus iemand die uit Castilië kwam, beschouwt natuurlijk Bilbao... evengoed als een deel van zijn vaderland van Madrid. Ja. ja, zo klinkt het alsof het curieuze conflicten zijn. Maar ze zijn wel explosief, omdat er kennelijk sentimenten mee gemoeid zijn... die ja. gemakkelijk te mobiliseren en ook ontvlambaar zijn. Ja, omdat in zo'n geval van Baskeland, die Basken zegt van... ja, dat kan wel formeel juridisch zijn, maar ze hebben ons veroverd. Wij zijn niet gevraagd, ze onderdrukken onze cultuur, en cultuur. Wij willen zelfbeschikkingsrecht. Wie is Madrid om over ons te beslissen? He, ook al woont er misschien nu intussen voor de helft van de bevolking... is dan etnisch Spanjaarden. Hoe zouden wij reageren, zei ik altijd. Hoe zouden wij reageren, stel dat de Duitse bezetting geen vijf... maar vijf jaar had geduurd en er waren drie miljoen Duitsers gewoon... Deel van het grote Duitsland was Nederland. Stam van het volk. waren in Zuid-Holland gekomen. Uh, nou ja, uh, na Hitler was op een gegeven moment kool gekomen. Er uh, was democratiseren. En de Nederlanders zouden dan zeggen van... Ja, maar dat zijn indringers. En die Duitsers die hier al vijftig jaar wonen... Zou je natuurlijk gezegd, ja, ik ben hier geboren. Is voor mij in even, even goed een Duitse ja. stad dan München. Maar je kunt in veel van die gevallen, dan vraag je toch alvast buitenstaande, waar winden de mensen zich zo over op? Want die, die Malvinas, het heeft heel weinig te maken... met het dagelijks leven van uh, de Argentijn. Nou ja, dus nu wel weer met rijkdom. Daar is het natuurlijk nu weer actueel voor. Bovendien onderschat niets... dat onderschatten we zelfs bij onszelf... het nationale trotssentiment. Ja. Zelfs, stel dat zelfs naar niks voor opbrengen. Zevenaar. Zevenaar. Stel ja. dat het niks zo opbrengen. Uh, zou hij dat dan aan de Duitsers geven? Nee. Ik bedoel, kenmerkend was. Na de, ja, na ik, de... ben er, en ik ben een pas ja. geweest in Argentinië. Ja. Ze lopen allemaal met t-shirts waar zaten. Malvinas zijn voor eeuwig Argentijns. Ja. En duidelijk, het is duidelijk niet waar, wat op dat t-shirt staat. Maar zo voelen ze het. Ja, en dat is vanuit hun perspectief even logisch. als dat de Britse inwoners. die nu al, ook al generaties wonen op die Falklands. zeggen van ja, wij voelen ons Brits. Ja. Uh, uh, kijk. Is het vergelijkbaar met de passie voor de nationale voetbalploeg? Uh, nou ja, het kan dus wat ernstige gevolgen hebben, zou ik zeggen. Het is natuurlijk het gevoel, wij waren hier eerst. Ja. Het interessante natuurlijk is aan deze kwestie... dat dat sentiment, wij waren hier eerst, in de Amerika's... wat minder snel gebruikt ja. zal worden. Ja. Omdat het natuurlijk veel meer het besef is, wij zijn migranten. Alle Amerikanen, Noord-Amerikanen, weten... ook als het hun bed, -bed overgoode ouders betreft, wanneer zij gekomen zijn. Ja. Wij... Eerst Nederlanders. Maar, Denk, wij waren hier altijd... dat wij je, ooit met de Romeinen... Ja. of de Caninefaten of de Franken... ergens vandaan zijn komen. Dat weten wij niet meer. Maar als je het zo schetst, zijn die conflicten altijd onoplosbaar. Niemand heeft gelijk. Wat moet er gebeuren? Moet er een neutrale partij uh, ja. zeggen wie er gelijk Arbitrage? Uh, is dat een Europa oplossing? lost natuurlijk voor een deel die conflicten op... door de nationale staten minder belangrijk te maken. Dat is natuurlijk een vorm van oplossing. Het is niet voor niets dat de schotten en de Ieren en de Vlamingen vrij pro-Europees zijn. Omdat het de mogelijkheid is om die eigen staat... waar ze niet dol op zijn, want die associeert natuurlijk... met de onderdrukking, ja, ja. De achterstelling van hun eigen groepering... katholiek-protestants in Ierland, eh, Vlaams-Waals... dus de taalkwestie in België... associeert ze met hun eigen achterstelling. En het feit dat er een Europa is, kan in die gevallen dus helpen... om die betekenis van die grenzen... Kleiner te maken en dat mm, iedereen dat, dat, dan ja. zegt: nou ja, SWA, welvaart helpt ook enorm. Ja. Dus als mensen veel te verliezen hebben, voeren ze niet snel oorlog. Aan de telefoon nu Paul de Waard, in meren, hoogleraar Volkenrecht. Uh, goedenavond. Goedenavond, mevrouw. Von der Dunk stelt dat zulke kwesties nooit eh, echt kunnen worden opgelost. Het zijn morele kwesties, maar hoe, hoe ligt het juridisch? Nou, ik denk dat hij wat te somber is als hij zegt dat ze onoplosbaar zijn. Er zijn uh, genoeg voorbeelden dat territoriale conflicten wel vreedzaam zijn opgelost. Het zij door uh, bemiddeling, het zij door het internationaal gerechtshof. Dat is de laatste tijd zelfs wat. Uh, Beter uit de verf gekomen bij dit soort conflicten in het Midden-Oosten en in Afrika. Dus uh, de mogelijkheid is er. Maar wanneer politici inderdaad nationale sentimenten voor eigen doeleinden gaan opzwepen... dan kan het soms wel eens oncontroleerbaar zijn. Ik denk dat het overigens in het geval van Argentinië niet zo vaart zal lopen. Want die hebben één keer hun les geleerd dat geweld uh, eigenlijk geen effectief middel is... om dit conflict op te lossen. Nee. Van de dunk, je bent te somber. Uh, kijk, natuurlijk, ik geloof ook niet dat de Argentijnen stel de oorlog zullen verklaren. Ze hebben één keer de klok op de kop gehad. Maar dat doet niets af aan hun morele onvrede daarover. En natuurlijk, veel, kijk, veel conflict in het verleden is natuurlijk gewoon opgelost. met het gezag van de sterkste. Uh, en daar legt ze het dan uiteindelijk vaak. De andere partij nochtans gewoon op een gegeven moment bij neer. Uh, of schoon je ook daar natuurlijk denk aan Kosovo Servië. Denk wat eigenlijk het meest extreme voorbeeld is, is natuurlijk het is heilig land waar dus nu nog 2000 jaar naartoe mensen uit Amerika komen met de bijbel de hand zeggen ja ik kom daar ooit vandaan. Die hebben ze er helemaal niet bij neergelegd. Uh, het, is, het is omdat natuurlijk altijd iemand, het is natuurlijk altijd begonnen met indringers. De eerste mensen waren daar natuurlijk ook indringers. Eigen vroeg Eerst naar Amerika betekent nu de indringers. Zijn wij niet allemaal indringers? Ja. Eh, alleen als je er lang genoeg zit. heb je natuurlijk de neiging om te zeggen van ja, dit is nu gewoon van mij. Ja, ja. Die Diefstal verjaart natuurlijk ook. Hè. Dat is ook al wat je concludeert. Dat was al een probleem met onze opstand tegen de Spanjaarden. Vanuit Spaans perspectief ja. waren wij natuurlijk gewoon rebellen. die het wettige Spaanse gezag, internationaal erkend, aanvielen. Wij zagen dat anders, want we zagen die Spaanse koning als iemand die Nederland leeg zorg voor zijn eigen particuliere belangen. Ja. Nog even Paul de Waard? Ja, ik denk toch dat uh, de heer Van der Dunk uh, een beetje over het hoofd ziet... Uh, dat de internationale gemeenschap, maar ook individuele staten... Uh, uh, ertoe kunnen bijdragen dat het niet uit de hand loopt. Als hij zegt eigen volk eerst op zijn Argentijns... dan kun je net zo goed zeggen eigen volk eerst op zijn Brits... En wat dat betreft heeft Groot-Brittannië wel wat water, uh, wat boter op het hoofd. En als hij in zijn column zegt, uh, er kan zelfs een prins in uniform ook vanuit Nederland gaan. Dan ja, ja. ziet hij denk ik over het hoofd dat die prins ook gevraagd zou kunnen worden om te bemiddelen als Nederland in staat en bereid zou zijn om via diplomatiek kanalen dat te volzen of beide landen vatbaar ja, zou... uh, zijn voor uh, uh, vreedzame geschilderbeslechtingen. En dat moeten ja. we niet vergeten. In de 19e eeuw heeft uh, uh, Argentinië arbitrage overwogen. In de 20e eeuw heeft Groot-Brittannië de inschakeling van het internationaal gerechtshof overwogen. Dus beide landen weten welke mogelijkheden er zijn. En als dat voldoende diplomatiek wordt afgetast, wie weet dat er dan toch ook voor het Nederlandse Koningshuis wat moois uit de bus kan komen. Ja, wie weet. Dank heren Paul de Waait en Thomas van der Dunk. Tot zover over onoplosbare conflicten en de Valkland. Ja, Just One Kiss van Josh Stone en Raphael Sadiq. En die laatste is morgenavond in de Oosterpoort in Groningen. Dit weekend opende de Pittsburgh het Center voor Post-Natural Histories en Deuren. En Leidse promovendi werken aan dat centrum mee. Welkom, uh, Rob Zwijnenberg. Ja, goedenavond. Hoogleraar Kunstgeschiedenis te Leiden een postnatuurhistorisch museum. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat is een stapje verder dan een natuurhistorisch museum, zoals bijvoorbeeld Naturalis in Leiden, waar je allerlei dieren die op dit moment leven of hebben geleefd eh, neerzet. Een postnatuurhistorisch museum gaat om dieren die in het laboratorium worden gemaakt voor allerlei wetenschappelijke proeven. Dus dat zijn genetisch gemanipuleerde muizen en dat soort eh, zoals zaken. Zoals de stier Herman. Zoals ook. de stier Herman. Ja, He, die, die staat die hier is voor heel de... ja. ja, die staat. Naturalis. Naturalis. Ja. Uh, uh, deze kunstenaar Richard Pell wil dus een heel museum... met dit soort modeldieren die in het uh, wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt... en ook uh, allerlei gewassen uh, wil hij tentoonstellen. Ja. En wat hebt u als hoogleraar kunstgeschiedenis met dit onderwerp van doen? Ja, nou, ik, ik ben hoogleraar kunstgeschiedenis in relatie tot uh, de natuurwetenschappen. Dus ik onderzoek oh, de relatie ja. tussen uh, kunst en uh, natuurwetenschappen. Vooral de levenswetenschappen. En uh, wij hebben een groot project waar we met Promovendi inderdaad... en kunstenaars uh, nadenken, reflecteren op uh, het... Uh, het gebruik van levende cellen voor het maken van energie. Ja. He, dus dat is een verschuiving van, van uh, energie die je haalt uit uh, uh, hoe dat? Uh, uh, kolen of gas of olie... Uh, naar levende cellen die je gebruikt om daar uh, met behulp van levende cellen energie te maken. Nou, de, dat is gewoon een wetenschappelijk onderzoek. Uh, wij proberen met die kunstenaars daarover na te denken... wat daar de culturele, de ethische, esthetische uh, uh, bezwaren... of implicaties van zijn. Ja, wat zijn dat dan voor vragen concreet? Wat, wat stel je daar dan voor vragen aan de wetenschap? Uh, nou ja, je kunt bijvoorbeeld gaan denken van... Uh, we gaan dus zo'n levende cel gaan we bijvoorbeeld inbouwen... of gaan ze inbouwen in, in een zebravis uh, MWO. Ja. Um, kunnen we dat nu eigenlijk maar zo maar doen? Dat we een levend wezen gaan gebruiken om daar energie uit te halen. Ja. Dus die ethische vragen... Maar is dat dan een kunstobject, dat, dat visje? Uh, nou, dat visje op zich niet. Maar het feit dat die kunstenaar dit soort vragen gaat stellen... Ja. ook zelf met die visjes aan de slag gaat... Uh, eigenlijk van binnenuit, zo'n kunstenaar zit in het laboratorium... Uh, van binnenuit die, die praktijk van die technologie... aan het drukken is aan de grenzen van die technologie zelf... Uh, en dan al dit soort vragen stelt. Dat maakt het, denk ik, tot een uh, kunstproject. Ja. Ik hoorde bijvoorbeeld dat er sprake is van het ontwikkelen van lichtgevende konijnen. Ja. ja. ja. En dan is de vraag van, uh, ja, kan dat zomaar eigenlijk... Nou, uh, dat is een project van, uh, van Eduardo Katsch. Dat is een uh, Amerikaanse biokunstenaar... Um, lichtgevende konijnen, dat zijn modeldieren uh, weer. Dat zijn al, die worden gewoon nu al gemaakt in, in laboratoria voor, voor bepaald uh, medisch onderzoek. Dat zijn dus konijnen waar in een bepaalde embryonale fase van, die van de ontwikkeling van die konijnen een gen is ingebracht van een lichtgevende kwal. Dus die, die, die gaan oplichten onder, de, onder een bepaalde golflengte. Uh, deze kunstenaar heeft gezegd van uh, zo'n lichtgevend konijn... dat is mijn kunstwerk ja. en ik maak daar mijn huisdier van. En wat hij dan nou eigenlijk doet is ons allemaal verantwoordelijk maken... voor wat er in het laboratorium gebeurt. Ja. Maar de vraag die ik dus eigenlijk stelde, de platte vraag eigenlijk ja. is... dat mensen zich zullen afvragen, kan dat zomaar, mag dat? Nou, die kunstenaars doen nooit iets anders dan uh, in de wetenschap al gebeurt. Ja, ja, in de wetenschap. Maar dan denken we dat is voor een wetenschappelijk ja. doel. Maar mag het ook voor kunst, spielerij. Ja, ik, ik vind dat het moet, hè, dat kunstenaars er ook in, in het laboratorium moeten zijn. Omdat het belangrijk is dat, dat wij allemaal betrokken zijn en allemaal verantwoordelijk zijn. Dus ook kunstenaars zijn verantwoordelijk wat wij met het leven doen. Oké, okay. dan gaan we nu over naar een kunstenaar, Jalila Saidi. Goedenavond. Bio-kunstenaar. U, u maakte een stukje kogelvrije huid en werkte daarvoor uh, samen met wetenschappers. Waren die, waren die gretig om dat met u te doen? Um, nou, gretig. De personen waar ik uiteindelijk, of de wetenschappers waar ik uiteindelijk mee heb samengewerkt... waren gelukkig ook mind en enthousiast uh, om aan boord te springen... Maar uh, ja, ik, ik ben uh, wel raar aangekeken en uh, wel vaak verteld dat het idee krankzinnig was om te hermaken. Het ja. heeft wel wat moeite gekost. Uh, zijn er grote verschillen in het denken en manier van werken tussen jou en die wetenschapsmensen? Nou ja, zowel wetenschappers als kunstenaars zijn uh, van nature nieuwsgierige wezens. Uh, dat hebben ze dan uh, gemeen in eerste plaats. Maar een wetenschapper staat per definitie aan de bron van uh, nieuwe ontwikkelingen. En uh, een samenwerking met een wetenschapper geeft je dan ook de mogelijkheid... om deze ontwikkelingen te ervaren, om ze toe te passen en te bevragen. En ja, op den duur om ook die... Uh... Eigenschappen van materialen of um, technieken waar je mee werkt uit het laboratorium ja. zelf verder te verkennen. Je werkte dus aan menselijke kogelvrije huid. Zijn er ook dingen waar je niet, waar niet aan zou beginnen? Waar stel je de grens? Um, nou, dit is best een moeilijke vraag, want een grens is zomaar eigenlijk een raar woord. Want uh, alsof er een daadwerkelijke lijn is uh, waar we als samenleving niet overheen uh, ja. kunnen of mogen. Je hebt natuurlijk. Grenzen als de wettelijke grenzen of uh, spreek je dan over de ethische grenzen? Mm. Zoals uh, wettelijke grenzen in verschillende, ja. van land tot land of uh, verschillende ethische oh ja. grenzen die weer verschillen van cultuur tot cultuur. Maar mijn persoonlijke grens, ik denk zolang er geen uh, proefdieren of uh, maatschappij leidt. Uh, uh, dat dat best kan. Maar ja, wat is lijden dan weer? Ja. En wanneer is lijden acceptabel? Enkel voor medische toepassingen of uh, ook voor uh, esthetische uh, aanpassingen? Dank Jalila Saidi. Uh, Rob Zwijnenberg, hoe herkenbaar is dit verhaal? Hebt u... uh, nou, ik herken het goed. En ik, en ik vind uh, dat, dat Jalila het ook goed uitlegt, ook wat betreft die grenzen. Uh, ik zal vinden dat een kunstenaar... Um, Precies over dezelfde grenzen moet heen gaan als dat wetenschappers dat uh, voortdurend ja? doen. Uh, dat ze zich ook niet moeten laten tegenhouden door uh, allerlei zogenaamde ja. esthetische <lacht> of ethische uh, uh, grenzen. Uh, als wetenschappers dat ook niet doen. Ik, ja. ik vind het dus belangrijk ja. dat, dat kunstenaars aanwezig zijn in die technologische praktijk en zelf met hun eigen handen doen wat die wetenschappers ook doen. Ja. Juist he, om ons als, als samenleving ook bewust te maken van wat daar gebeurt. En het is ook een kwestie natuurlijk, de vraag die eigenlijk steeds hier speelt is, van wie is het leven eigenlijk? Ja, van wie is het leven? Uh, en, en het antwoord van die kunstenaars is, het leven is ook van ons. En, en uh, we hoeven dat niet alleen maar over te laten aan uh, die levenswetenschappers... of aan grote industrieën die al nu allerlei patenten op het leven hebben. Maar we zijn allemaal er verantwoordelijk voor. En het leven is van ons allemaal. Het leven is van ons allemaal. Dank Jalila Essaidi, dank Rob Zwijnenberg... tot zover over het museum voor postnatuurhistorische uh, kunst. Ja. Het is vijf voor twaalf... Ja, vanaf morgen mogen wij allemaal van achter het hek weer drie weken lang turen naar het katshuis waar VVD, CDA en PVV onderhandelen over bezuinigingen en hervormingen. Drie weken is dat katshuis een geheimzinnig brandpunt van het nieuws... off limits voor de gewone sterveling. Maar, collega Max van Wezel, goedenavond. Goedenavond, John. Kent het gebouw van binnen. Neem ons mee, Max. Nou, Hoe ziet het er binnen uit? Nou, om met het positieve te beginnen, het heeft een prachtige tuin... Met uh, vijvers en zwanen en uh, als iemand dus uh, verhit wil weglopen uit de besprekingen, dan kan hij een blokje om het katshuis lopen en dat is echt prachtig. Het, het katshuis zelf valt helaas tegen, het is ja. echt veel kleiner dan mensen denken. Het is geen Downing Street, het is geen Witte Huis, het is eigenlijk maar uh, één zaal, de tuinzaal. En daar zal ook wel vergaderd worden. En dan is er nog een ontvangshalletje. Ah. Er is een uh, appartementje op de eerste verdieping voor de premier. En er is een keukentje. En allemaal rococo en uh, pracht en praal? Nee, dat is het ooit wel geweest. Maar het is in de jaren negentig verbouwd. En oh jee eigenlijk een beetje een mislukte modernisering geweest. Er is toen ook brand uitgebroken en toen moest het allemaal weer opnieuw. Uh, ik, ik vond de laatste keer dat ik er was, vond ik het foei en foei lelijk. Het moest modern lijken, maar het was juist heel stijf geworden. Tot zover de recensie van het interieur. Maar wij staren van buitenaf naar dat katshuis. En als, je, als je binnen zit en naar buiten kijkt, wat zie je dan? Die tuin? Die tuin en vanuit die tuin zie je het. Het ligt in de een beetje ambassadewijk van Den Haag. Dus het Vredespaleis is daar, uh, uh, de Scheveningse bosjes. Er staat een hotel tegenover. Ik meen het Bel Air Hotel. Ja. Nou, nou, dat zie je dan. Ja, en kun je ook zien dat hek waar al die journalisten dan staan te posten? Jazeker, dat kun je vanuit het katshuis zien, vanuit de oprijlaan. En uh, ja, daar staan dus vooral altijd de marchaussees. En die uh, houden de journalisten tegen. En dat is ook de reden waarom ze daar zitten. Je kunt die onderhandelingen natuurlijk gewoon op het binnenhof voeren. Maar ja, daar struikel je dan over de verslaggevers, ja. En dat willen ze niet. Ga jij er nog staan? Nou, als ramptoerist wel, maar uh, ik begreep dat het... Uh, je zei daarnet, het gaat drie weken duren, maar dat is minimaal. Oh. Er wordt al over zes weken gesproken, oh, acht ja, nee, weken, dat is koud. Dat he, zou, ik je niet, zou ik je niet willen aandoen. Nee, dank je. Dank, Max van Wezel. Dit was met het oog op morgen. Morgen presenteert Eva Jinek, zometeen de echte Janne. En omdat we net te gast waren in het Katzhuis, eindig ik met een gedicht van Jacob Cats. Het neemt toe, men weet niet hoe. Laatst ging ik in den hof, daar schreef ik op een linde. Ik snee in een pompoen de naam van mijn beminde. Het schrift was eerstmaal teer. Men zag daar anders niet, als dat het groen gewas beschreide mijn verdriet. Maar als ik naderhand hier weder kwam getreden... toen stond het uitgepuild, al wat ik had gesneden. Dies riep ik overluid, dus gaat het met de min.